Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Palestina komt waarschijnlijk niet bij de Verenigde Naties. Vanavond wordt daarover gestemd, maar het gaat niet door als één land het vetot. De Verenigde Staten hebben al gezegd dat ze dat gaan doen. Om een heleboel redenen waaronder dat Hamas het voor het zeggen heeft in de Gazastrook. Hamas, which is, as you all know, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza, which would be an integral part of the envisioned state in this resolution. And for that reason is de United States uh, is voting no on this uh, proposed security council resolution. Veel landen zien Palestina niet als een volwaardig land. En bij de VN hebben ze nu een soort halve status. Ze mogen wel meepraten, maar niet stemmen. Als de formatie mislukt, wil groenlinks pvda het wel proberen. Dat zegt Frans Timmermans tegen Nieuwsuur. PVV, VVD, BBB en NSC zijn al weken aan het overleggen. Maar er lijkt weinig vooruitgang te zijn. De linkse partijen werden tweede bij de afgelopen verkiezingen. Goed nieuws voor Viaplay-abonnees. Formule 1 blijft te zien bij dat streamingsplatform. De verlenging van het uitzendcontract kost het Zweedse bedrijf 30 miljoen euro. Opvallend is het wel, want een van de problemen van de streamingsdienst zijn dure sportrechten zoals deze. Daarnaast heeft het bedrijf ook last van teruglopende abonnementen, inflatie en hoge energiekosten. Wapenbezitters worden niet altijd goed gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en RTL Nieuws. De politie hoort mensen die legaal een vuurwapen hebben... eens in drie jaar thuis te bezoeken. Onze collega ging naar een schietbaan... en sprak daar de voorzitter van de Nederlandse Bond van Schietbaanhouders. Die wil voorkomen dat er paniek ontstaat over dit nieuws. Wat niet vermeld wordt of te weinig aandacht krijgt in dit geval... is dat elke vergunninghouder, dus jachtaktehouder of sportverlofhouder... zich elk jaar op het bureau meldt en daar een gesprek heeft met de agent en vervolgens de papieren verlengd krijgt. Dus iemand met een wapenvergunning ziet de politie sowieso al? Ja, en daarbovenop hebben we nog een thuiscontrole eenmaal per drie jaar. Nou, en, en daarvan blijkt nu dat dat niet uh, 100% gehaald. In Nederland zijn ongeveer 66.000 wapenbezitters. Dat zijn sportschutters en jagers. Het weer, meestal droog vanavond, morgen ook in de ochtend... maar smiddags toch regen, later wordt het 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op daar 4 Amsterdam-Den Haag nog 10 minuten vertraging bij Hoogmade. en nog bijna een uur vertraging. Op daar 27 vanuit Utrecht naar Almere zijn namelijk twee rijstroken dicht bij knooppunt Eemnes. En dat levert 9 kilometer file van op. Vanaf Utrecht-Noord rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Alternative FM. Y'all do the stuff that kills us. Searching Valentine met Solitude. Je hoort ze een beetje op de achtergrond. Dat is Kiwi Club deel 2. Want we hadden ze vorig jaar natuurlijk ook in de studio op 9 maart. hadden we ze hier En ze zijn nu een beetje de geluidskanalen aan het testen. Of het allemaal een beetje allemaal klopt en werkt. Want zij gaan zo direct ook een set doen. Ik zei al, Searching Valentine, daar begonnen we bij dit uur. En deze jongens die komen uit Andijk, uh, daar wordt ook uh, muziek gemaakt. En Solitude is een eerste single en de bedoeling is dat er een hele EP gaat komen. Uh, in het eerste uur hadden we uh, bijvoorbeeld Camilla Blue met het nummer Roll The Dice. En toen dacht ik, ik ken dat uh, nummer. Uh, er is nog een band die ook een, een, een, een nummer heeft uh, gemaakt met dezelfde titel, maar alleen die klinkt anders. En dat is Bad Luck Baby. Van Bad Luck Baby. En die band komt uit Groningen. En zelfs schijnbaar ook nog uit Leeuwarden. En zij waren vorige week woensdag de support bij High on Shy. En precies andersom gebeurde in Groningen. Toen was High on Shy de support van Bad Luck Baby. Want die hadden ook een EP-release. En die was een paar weken daarvoor nog. Dus ja, zo werkt dat dan een beetje. Uh, hebben jullie daar ook nog wel eens mee te maken? Support als jullie spelen? Of uh, gebeurt dat niet? Kiwi Club nou, mensen vanavond. Nog, nog niet zozeer vanavond, vanavond. Misschien hebben we een kleine support act gehad. Nee, hoor. Nee. Um, <laughs> wij, uh, wij worden vaak geprogrammeerd gewoon op festivals. En dan heb je sowieso niet echt altijd een, een, een, een support en een main act of wat dan ook. Hmm. Um, dus, dus nee, dat, uh, dat, dat voorkomt ons eigenlijk niet vaak. Er zijn toch vaak gewoon grote festivals met veel artiesten. Ja. Uh, ja. Aan het woord Giel van de Kiwi Club. En naast hem zit Chris. Goedenavond. Ook goedenavond. Ja, uh, jullie zijn al eerder geweest, namelijk, ik heb het even opgezocht, 9 maart 2023. Het is iets meer dan een jaar geleden dat jullie hier uh, geweest uh, zijn. Goed als de dag van gisteren. Ja, dat, uh, <laughs> dat uh, blijkt wel weer. Maar uh, er is ook alle aanleiding toe, want uh, jullie zijn ook bezig weer met nieuw materiaal aan het uitbrengen, toch? Klopt, zeker, ja. Ja, ja, ja, ja we hebben eigenlijk een, wat is een maand geleden een EP uitgebracht vier ja. tracks. Ja. Ik denk dat we ze allemaal gaan doen. Ah. Ja, gewoon weer, weer lekkere sound. Uh, wordt, wij vinden dat het steeds beter wordt. Ja. Uh, ja, ja, jullie gaan het straks horen. We gaan het, uh, we, gaan, we gaan het zo meemaken in ieder geval. Omschrijf het eens even voor, voor mensen die het niet weten. Want uh, jullie uh, hebben geen vocals. Nee, dat is het niet hè. Vocals. vocalen, zeker live vocalen doen we niet aan. We hebben wel één nummertje in deze EP zitten... waar wat samples in zitten van een, uh, van een, van een vrouw. Ja. Um, maar ik denk dat ze over het algemeen in die zeven minuten... dat de track duurt, maar drie uh, woorden zegt. Dus dat valt dan ook wel weer mee. <lacht> uh, dus wat dat betreft echt sample-samplewerk. Uh, maar zeker geen vocalen. Het is vooral instrumentaal. Ja. Um, dus eigenlijk vooral, 99,9% eigenlijk dus is instrumentaal. En uh, maar ja, wat we doen is, we maken eigenlijk een beetje melodische techno of progressive house. Dat is eigenlijk een beetje het subgenre waarin we zitten. Ja. Uh, alleen, wij zijn ook daarin toch een vreemde eind. Want we maken het wat experimenteler. En dat komt door Chris. Ja, dus wij doen eigenlijk de elektronische kant met elektrische gitaar erbij. Kijk. En dan ook een beetje geen blues of zo, maar een beetje het experimentele randje. Veel effecten, veel sfeer. Maar ook uh, wat we tegenwoordig zo hebben is dat dan speel ik wat en dan drukt Giel op een knopje. En dan pakt hij eigenlijk twee maten van wat ik net gespeeld heb. Die worden gewoon tot eindeloze geloopt als hij wil. En we kunnen allerlei effecten overheen. Tempo kanker 2 of uh, gedeelde 2. Allemaal gekkigheid. En ja, het is eigenlijk gewoon heel leuk. We improviseren ook veel. We gaan, uh, gaan. We gaan het zo meemaken in ieder geval. Ja. Um, dat was even de korte introductie. Eerst nog even een uh, nummer van Lorem Ipsum. En dan gaan we beginnen. Hier is Lorem Ipsum met Just The Way I Like It. morning's <middels> Komen we komen ook naar de studio op 27 juni. Trouwens, die hele maand is heel bijzonder. Want dat is de maand waarin het andere geluid van Volendam uh, nadrukkelijk wordt getoond. Want 6 juni komt er iemand uit Volendam. Roes Fabienne. 13 juni, Vast Countenance. En 20 juni, Niels Buis En 27 juni, deze band. Um, we zijn er klaar voor. Hoor. En ze gaan uh, een uh, flinke stuk uh, spelen... Giel en Chris, oftewel de Kiwi Club. Uh, laten we maar beginnen. En gezien de tijd mogen jullie blijven staan en het, uh, het volgende setje er maar meteen achteraan uh, gooien. Want anders dan gaan wij uh, niet uh, redden met de tijd. Dus het moet nu gebeuren. Dus set nummer 2 van de Kiwi Club volgt nu. Dat waren ze, de Kiwi Club. En ze mogen ook gelijk deze kant op komen. Want uh, zoveel tijd hebben we ook niet meer, wat, uh, wat dat gaat. En ik wilde toch echt nog één nummer uh, draaien. Dat heb ik eigenlijk ook uh, toegezegd aan degenen die dat betreffen. Uh, want uh, ze zijn uh, helemaal uh, klaar. Uh, ja, uh, jongens, hoe was het uh, uh, spelen eigenlijk uh, weer uh, zoals uh, hier in, uh, in deze studio? Ja, heerlijk. Ja, ja, toch? ja Gezellig, hoop camera's, leuke apparatuur, is prachtig, goed verlicht. Ja, altijd leuk. Altijd leuk. Ja. Uh, dus, dus, uh, Merkte merk jij anders dan vorige keer? Ja, nou ja, uh, het camerawerk was natuurlijk uh, heel erg anders. Het ah, ja, was, uh, ja. was eerst uh, wat, wat statischer en nu is het wat uh, meer dynamisch. Dus ik geloof dat uh, in ieder geval Marcus niet moet <laughs> even, even, even nog uh, <laughs> ja, ja, een bij meer. bij uh, bijtrekken. Uh, nog even over, over jullie... Want uh, ja, uh, jullie zijn natuurlijk uh, goed uh, in zalen of, of wat dan ook. Staan er nog uh, wat, uh, wat dingen op de agenda de komende tijd van de Kiwi Club? Ja, stuk, stuk, stuk vier, vijf dingen. Uh, ik weet ze nooit goed in volgorde. Maar ik begin met het Delft Jazz Festival in augustus. Augustus. Aha. Ja, mogelijk met een saxofonist. Maar dat weten we nog niet helemaal zeker. Ah, dan wordt het een heel ander soort geluid, uh, begrijp ik hier. Nou, het mag ook ietsje jazzier ja. voor het Delft Jazz Festival. <laughs> ja. Uh, ja, voor ons dus hebben we twee shows in juni. Uh, er zijn twee keer een festival. Eén keer is Slim Fest. Dat is vanuit een platform dat heet Slim Radio. En dat organiseert wel hele gekke feestjes. Ja. In Amsterdam. Uh, in Amsterdam. Mm. En de tweede is Festival De Fusie. Dat is in Leiden. En dat daar gewoon... komen ook artiesten. Dat is thuiswedstrijd. Dus dat is een thuiswedstrijd. Ja. is ja. altijd leuk. Ja. Uh, ja. En dan hebben we nog ergens, ergens in oktober... Een of de. Een soort hippie-fest in Gaan we naar Drenthe, Drenthe. Tari Boushkuna Festival. Ja. Voor ja. winterfestival. En dan hebben we nog een showtje in de Nobel staan. Eind dit jaar. Ja, We hebben nogal wat, dingen. Ja, helemaal wat, wat, wat uitstaan. Uh, en jaren. dat is ook wel heel leuk allemaal. Ja, ja zeker. Um, nog iets. Want uh, ik, ik zit nog aan een heel groot evenement uh, te denken. Dat is meestal ergens. Volgens mij ook in oktober. Iets in Amsterdam. ADE. Dan... Hey, ja, ja, oh, ja. ja. Nou, Hopelijk zijn er wat luisteraars die daar wat boekers kennen of wat dan ook. Maar <laughs> ja, wij fout. staan er zeker open. We <laughs> hebben wel eens eerder op ADE gestaan en dat was hartstikke leuk. Ja. Um, maar zoals je, ja, zoals je net ook wel gemerkt hebt. Hè, dit kan gewoon ook om uh, elf uur s'avonds, maar dat kan ook om drie uur s'nachts. Ja. Ik denk dat mensen hier wel lekker op gaan. Ja. Ja. Ja. Uh, zijn jullie ook uh, nachtdieren in dat opzicht of niet? Ja, ja, kijk eventjes, Chris Auer, ik, ben nee. dat, ik ben meer in de ochtendbadge eigenlijk. <laughs> ja, ja, ik eigenlijk ook. S ochtends, ja, ja. Maar ik leef altijd wel erg op van, uh, van ons stage staan. Dus je krijg je toch altijd wel energie van. Uh, dus, uh, ja, dat... ja we, we hebben wel eens dat we om half twee ergens s'nachts uh, moeten spelen. En uh, ja, dat is net zo leuk hoor. dat ja. blijven we gewoon voor wakker. Ja, ja. Ja. ja, Het is niet zo dat je dan op een gegeven moment uh, gavend... Uh, Daarvoor misschien wel. Ja. Eventjes. En dan een kwartier ervoor... dan begint toch wel die, die, die spanning toe te nemen... van oh, het moet zo weer op. En, uh, en, en dan gaan... ben je weer klaarwakker. En dan, als dan ben je toch wel... Ja, dat is dan toch iets menselijks. Uh... Ja, ja. Ja. Ja. Want je moet volgens mij ook wel scherp zijn... in dit uh, hele verhaal, toch? Of niet? Ja, maar weet, weet je wat het is? Ik sta denk ik sinds ik dertien ben op het podium. En hm. Giel denk ik ook zoiets. Ja. En gewoon we hebben allebei... ook los van er heel veel opgetreden. En op een gegeven moment weet je gewoon... Is je, je, je autopiloot die, die maakt het altijd goed. Oh. Op een gegeven moment dat, dat gaat het altijd lekker. Ja. Soms dan is het laat of ben je een beetje gaar. En dan nou, gewoon spelen gaat goed. Ja. goed. Jongens, ik vond het weer hartstikke leuk dat jullie geweest waren in, in deze uitzending. Eens gelijk om hier te komen. Ja, zeker. En uh, mocht er weer wat zijn, dan, dan laten we dat weer even weten natuurlijk. Helemaal leuk. Ja. Zeker weten. Dat waren ze, de Kiwi Club mensen uit Leiden. Want uh, we hebben er nog één. Want uh, dat is ook een single die morgen uit uh, wordt uh, gebracht. Uh, op 5 juni, kan ik nu al verklappen, gaan zij uh, de EP, uh, of wat zeg ik, een album release doen. Een Street Opera heet uh, dat album. En dat zal plaatsvinden in Amsterdam. Ik uh, weet niet uh, precies uh, waar. Uh, dat, dat schijnt ergens een club uh, te zijn in het westelijke havengebied. Daar uh, moet je ze vinden. Het heeft iets weg tussen een uh, combinatie van Midloof en Bruce Springsteen. Ik heb het over de Cruise. En de Dukes of halem En wij sluiten af met Hold My Hand. En ik zeg tot volgende week bij een nieuwe aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dan met Wendy Moore. Darling, hold me tight. Save my love tonight. Let's not talk and let us wait until the morning light. We have had the time. Talks. And now it's hard for us to say our final goodbye. is the end darling hold my hand kiss me one more time and say our love will never end